12 uur. Het NOS Journaal door Altmegens. Goedemiddag, politie doet onderzoek bij huis Vaatstra verdachten. Israël bestookt tientallen doelen in Gazastrook. En Nederlandse dopingautoriteit over de plannen voor zwaardere straffen op dopinggebruik. Bewolkt is het op veel plaatsen nog nevelig of mistig. Vanmiddag wordt het zicht langzaam beter. Blijft wel bewolkt. 7 graden in het noordoosten van het land en 10 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering. Bewolkt en droog. Bij een matige zuidenwind wordt het dan opnieuw zo'n 10 graden. De politie doet op dit moment onderzoek bij het huis van de verdachte in de zaak Vaatstra. Gisteren werd de man van 45 uit Oudwoude aangehouden... vanwege een match in het DNA-verwantschapsonderzoek... dat in september werd gehouden. Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord. Verslaggever Martijn Bink was vanochtend in Zwaagweestijnde... de woonplaats van Marianne en haar familie. De reclame voor de Malse Runderbiefstuk... wordt buitengezet door de mevrouw van de plaatselijke supermarkt. Gaat het er veel over? Het gaat er allemaal over. Ja. Er is er een soort opluchting in het dorp... Volgens mij wel, ja. Iedereen heeft het erover. Ik schrok ervan, hè, doe ik het vanmorgen om zeven uur geraten voor de radio. Het was mijn buurmeisje vroeger, hè. Toen ze klein was. Je heeft haar gekend als klein meisje? Ja, heel klein meisje. Kwam bij mij thuis, bij ons thuis. Het heeft het dorp lang beziggehouden, hè? Ja, veel te lang. Nederland, hè. He. Het mag niet. En nu mag alles. Daar ben ik blij om, hoor. Wij woonden hier nog niet toen het gebeurde, maar ik vind het geweldig dat, uh, dat ze hem hebben. Misschien kunt u het als buitenstaander wel beter inschatten. Hoe hield het het dorp bezig? Verschrikkelijk. We zijn uh, in hetzelfde jaar wel hier komen wonen. Maar uh, het was heel uh, angstaanjagend eigenlijk. Ja. Denkt u dat het dorp nu verder kan? Jawel, jawel. Het is een sterk dorp hoor. We hebben er weg afgesteld. O ja? Ja. Kan je het door het Ja, ik ga de kamer even over. Ongeveer zes kilometer van Zwaagwesteinde ligt oudwouden. En dat is de dorpskern waar de vermoedelijke dader vandaan komt. En als je dan nog iets verder rijdt, dan word je tegengehouden door twee agenten. En waarom mogen de mensen niet verder? Dat uh, is even in verband met onderzoek. Ja. De pers mag nog wel een stukje doorrijden. En dan word ik door een agent naar de boerderij gebracht waar de vermoedelijke dader woont. Een mistig landschap. Een roodbruine boerderij zoals wel meer staan hier aan het weggetje. En bij dat huis, daar is een kraanwagen bezig om een container neer te zetten. En een andere agent is die bezig met het bekende rood-witte afzetlint. Wat, wat, wat is dat voor hokje wat daar wordt neergezet? Dat is een container die geplaatst wordt om uh, binnen te kunnen gaan zitten. Is hier al een technisch onderzoek bezig op dit moment? Daar gaan er geen uitlading over doen. Komt de technische recherche hier naartoe? Daar ga ik geen mededeling over doen. Nou, laatste shot. Ja. En dan uh, verplaatsen. Veel antwoorden krijg ik hier niet. Maar misschien dat die antwoorden straks gegeven worden... in de persconferentie die later deze middag gepland is. Ja, de persconferentie die wordt vanmiddag om zes uur gegeven. Martijn Bink. Uh, Martijn, jij bent nog altijd bij het huis van de verdachten. Heb je intussen al wat meer gehoord? Ja, je hoorde dat ze niet uh, bepaald spraakzaam zijn hier. Nee. Uh, inmiddels is hier wel een, een wit busje aangekomen... met daarin technische rechercheurs... Op dit moment loopt er zo'n 10 tot 20 man hier over het erf. Maar waar die precies naar op zoek zijn, dat is mij niet helemaal duidelijk. En we weten dat het om een 44 of 45-jarige man gaat, deze verdachte. En volgens Bauke Vaatstra zelf, die zei vanochtend bij ons op de radio... Uh, dat deze man zelf zijn DNA heeft afgestaan ja. tijdens dat grote verwantschapsonderzoek. En hij vertelde ook dat zijn kleinkinderen naar dezelfde school gingen als kinderen van de verdachte... Nou, verder zijn we nog te weten gekomen dat uh, deze verdachte het uh, advocatenkantoor van de gebroeders Anker heeft benaderd met de vraag of die hem wilde bijstaan. Maar die hebben dat uh, geweigerd omdat zij eerder de familie hebben bijgestaan. Nou ja, voor antwoorden op alle andere vragen moeten we, ben ik bang, nog even geduld hebben. Vanmiddag dus zes uur, zoals gezegd, een persconferentie van het Openbaar Ministerie en de politie in Friesland. Voor dit moment, dankjewel, Martijn Bink. De Israëlische leger heeft ook vandaag weer tientallen doelen bestookt in de Gazastrook. Veertien Palestijnen zouden zijn omgekomen. Hamas heeft in de loop van de ochtend de raketbeschietingen op Israël opgevoerd. De Israëlische leger zegt dat een raket een school in de zuidelijke stad Ashkelon raakte. Er waren geen leerlingen, de school was uit voorzorg dicht. Dodental in de Gazastrook staat volgens Israël op 95. Twee derde van de slachtoffers zouden militanten zijn. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat steeds meer Palestijnse families opgesloten zijn in hun huis zonder water en eten. Ook in een ziekenhuis in de Gazastrook zou de situatie verslechteren vanwege een gebrek aan medische middelen. En om een einde te maken aan het conflict rond de Gazastrook moet Hamas ophouden met het afvuren van raketten op Israël. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd. Hamas is volgens hem maandenlang gewaarschuwd dat die beschietingen kunnen leiden tot een escalatie van het geweld.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 op dezelfde lijn zit. Israël A, heeft Israël het recht zich te verdedigen... maar B, nu wel snel deescaleren en voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Minister Timmermans, volgens hem probeert Hamas... waarschijnlijk om het geweld van de Gazastrook over te laten slaan... naar de westelijke Jordaan-oever. maar dat lijkt niet te lukken. Hij hoopt dat de Palestijnse autoriteit, die zetelt op de westoever invloed heeft op de meer gematigde mensen in de Gazastrook. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Een historisch bezoek van president Barack Obama aan Birma vandaag. Hij is de eerste Amerikaanse president die het land aandoet. Obama sprak onder meer met uh, president Thein Sein en oppositieleider Aung San Suu Kyi. En daarna wendde hij zich in een toespraak tot het Birmeese volk. America now has an ambassador in Rangoon. Sanctions have been eased, and we will help rebuild an economy that can offer opportunity for its people and serve as an engine of growth for the world. Amerika heeft een ambassadeur in Rangoon. De sancties die zijn versoepeld. En Amerika zal helpen om de economie weer op te bouwen. Birma is op de goede weg, zei Obama. Hij heeft ondanks de langdurige vervreemding tussen beide landen altijd vertrouwen gehouden in het Birmeese volk. Ik all, I came here because of America's belief in human dignity. Over the last several decades, our two countries became strangers. But today I can tell you that. We always remained hopeful about the people of this country, about you. You gave us hope and we bore witness to your courage. Volgens Obama heeft Birma nog wel een lange weg te gaan, er moeten nog heel wat hervormingen worden doorgevoerd. You need to reach for a future where the law is stronger than any single leader. Because it's accountable to the people. De wet moet altijd boven de macht hebben staan, zegt de Amerikaanse president. Aung San Suu Kyi heeft Obama gewaarschuwd voor een te groot enthousiasme over de politieke hervormingen in het land. Het Wereld Antidopingbureau, WADA, wil sporters die op doping worden betrapt voor vier jaar schorsen. En dat is een verdubbeling van de straf die er nu op staat. Herman Ram is directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Ram, een, een verdubbeling van 2 naar 4 jaar schorsing... Voor, voor de ernstigste dopinggevallen. Het is een voorstel. Hoe denkt u erover? Nou, voor die ernstigste gevallen kan ik me daar goed in vinden. Ik denk dat het goed is als stuchtcolleges uh, wat betreft meer ruimte krijgen. Ja. Um, en dus ook in zware gevallen zwaar uh, kunnen straffen. Ja. Maar ik denk wel dat uh, het niet zo kan zijn dat dat altijd wordt toegepast. En, en hoe vaak heb je met de ernstigste gevallen te maken? Nou, globaal zijn dat ongeveer de helft van de zaken waar, waar wij mee te maken hebben. En Ik denk dat Mondiaal ook wel zo, uh, zo is. Ja. Uh, hoeveel dus... zijn er dat in Nederland, zo op jaarbasis? Nou, een stuk of 15 ja. uh, globaal. Uh, maar ook daartussen zitten wel zaken die... Uh, ja, waar toch vraagpunten bij zijn of het dan wel een passende straf is. Soms heb je toch vervuilingen, ook bij dit soort zware middelen. Het komt niet veel voor, maar het kan. Vervuiling, u bedoelt, verzachtende omstandigheden of zo? Ja, dat zijn bijvoorbeeld situaties waarin inderdaad je het vrijwel zeker is... dat iemand het niet bewust genomen heeft. En in zo'n geval denk ik dat dat omstandigheden zijn... die moeten worden meegenomen in de strafmaat. Iemand die, die medicijnen of zo genomen heeft... en nou ja, niet wist dat het dit effect zou hebben? Bijvoorbeeld medicijnen of voedingssupplementen, wat ook nog steeds voorkomt... dat gaat meestal om vervuilingen van lichtere stoffen... maar ook anabolen komen... Tegen. Uh, we hadden pas nog een zaak waar, wat, waar ik blij was dat de terugcommissie uiteindelijk tot een jaar kwam. En als daar vier jaar gegeven was, had ik dat buitenproportioneel gevonden. Hmm. Er is zelfs gesproken over de mogelijkheid om levenslang te kunnen schossen, hè? Ja, en ik denk dat dat voor een eerste overtreding uh, normaal gesproken echt buiten proportie is. Uh, er is op dit moment één overtreding, namelijk het toedienen aan minderjarigen waar dat al voor geldt. En daar vind ik het overigens ook uh, terecht... Uh, anders denk ik toch dat je wel heel erg moet uitkijken met dat soort vergaande straffen. Uh, overigens ook omdat dan de kans dat bijvoorbeeld sporters gaan praten juist kleiner wordt in plaats van groter. Als Nederlandse dopingautoriteit beslist u mee over deze nieuwe regels die voorstellen? Ja, zeker. Um, in die zin dat uiteindelijk het bestuur van WADA zelf uh, beslist. Dat is niet een democratisch uh, proces, maar in de weg daarheen uh, zijn er consultatieronden. Um, en daarin geven wij altijd onze mening. En onze mening hier is, en dat was die overigens al, dat wij de vier jaar dus wel steunen. Maar dat we wel vinden dat daar uh, proportioneel mee omgegaan moet worden. Mm, ja. Per wanneer zou uh, die, het is nu nog een voorstel, per wanneer zou dat uh, effectief kunnen worden? Uh, het besluit valt in november 2013, het definitieve besluit. En dan gaat het op 1 januari 2015 gaat het in. Ah, du duur nog even. Duurt, zeker. Ik dank u wel dat u het even wilde uitleggen. Graag gedaan. Herman dat van de Nederlandse Dopingautoriteit. ING krijgt meer tijd van Brussel om de verzekerings- en vermogensbeheertak te verkopen... en de staatssteun terug te betalen. Dat heeft de bank en verzekeraar bekendgemaakt. Nationale Nederlanden wordt een nieuwe retailbank in Nederland... die loskomt te staan van ING. De Europese Commissie eist dat ING zijn verzekerings- en vermogensbeheertak verkoopt... in verband met de staatssteun die het concern in 2008 kreeg. ING heeft al verschillende onderdelen verkocht... Daaronder de verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten in Latijns-Amerika... en de internetbank ING Direct in de Verenigde Staten. Voor resterende verkopen krijgt het bedrijf nu dus meer tijd. Oud-president van de Nederlandse bank Wellink... is sinds kort toezichthouder bij de Bank of China. Dat meldt het Financiële Dagblad. De Chinese staatsbank is een van de grootste banken van China. Wellink zou eind oktober zijn benoemd voor een termijn van drie jaar. Hij is de enige niet-Chinees in de uit 16 mannen en vrouwen... bestaande directie van de Bank of China. Op Schiphol zijn tientallen vluchten vertraagd vanwege de dichte mist. Vooral vluchten binnen Europa hebben er last van. Vertraging kan oplopen tot een uur. Volgens Schiphol moeten vliegtuigen door de dichte mist... meer afstand van elkaar houden bij het opstijgen. De luchthaven verwacht dat de mist de komende uren verdwijnt... en dan zullen de vertragingen worden ingelopen. Sport. Edwin van der Sar treedt als directeur marketing in dienst bij Ajax. Michael Kinsberger wordt aangesteld als algemeen directeur in het directieteam... Dat bestaat daarnaast uit financieel directeur Jeroen Slop en directeur voetbalzaken Mark Overmars. De raad van commissarissen van Ajax ziet op termijn wel wat in Van der Sar als uh, opvolger van de zakenman Kingsbergen. Van der Sar is met 130 Interlands record international van Oranje. Vorig jaar beëindigde hij zijn carrière in dienst van Manchester United. Deze week wordt er weer gespeeld in de Champions League. Ajax krijgt woensdag Borussia Dortmund op bezoek. De UEFA heeft vanochtend bekendgemaakt wie dat cruciale duel gaat fluiten. Dat is Pedro Proenza. De Portugese vloot woensdag ook al de Interland-Nederland-Duitsland. Maurits Hendricks blijft als technisch directeur werkzaam bij sportkoepel NOC-NSF. Zijn tijdelijke contract is omgezet in een vaste aanstelling. Hendricks werd in december 2008 aangesteld als opvolger van Charles van Comenet was afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen in Londen... chef de mission van de Nederlandse equipe. Die rol gaat hij in 2014 ook vervullen tijdens de winterspelen in Sochi. <middels> Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Politie doet onderzoek bij het huis van Vaatstra-verdachten. Om zes uur wordt mogelijk meer bekend... want dan geeft het Openbaar Ministerie een testconferentie. Israël bestookte vanochtend weer tientallen doelen in de gaza -strook. En de Nederlandse dopingautoriteit kan zich goed vinden... in plannen voor zwaardere straffen op dopinggebruik in de sport. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCv hier op Radio 1, met lunch. Het origineel is altijd beter...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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Midden-Oosten-correspondent Jan Franke... over hoe moeilijk het is om verslag te doen van het conflict tussen Israël en de Palestijnen... helemaal als je als journalist zelf onder vuur komt te liggen. In het mediaforum, oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws Hans Larousse... en de tv-criticus van de Volkshand Jan-Pierre Geelen. Het gaat onder meer over de zaak Vaatscha. Peter R. de Vries twitterde Nederland vanochtend wakker... met het nieuws dat er dus een verdachte is gepakt voor die moord. De uitkomsten van het DNA-onderzoek moeten nog wel gedubbelcheckt worden... maar voor Peter R. is er geen enkele twijfel. Ja, in gewone mensentaal kan je zeggen: de zaak is rond, hij is opgelost. Natuurlijk moet de rechter zich er nog over uitspreken. En dan kan je formeel pas zeggen dat hij werkelijk is uh, opgelost. Maar ik durf deze stelling uh, wel aan, nu deze verdachte is gepakt. En we beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is: Mee met de boer uit Drachten. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Tros gaat in beroep bij de Raad van State. De omroep is het niet eens met de boete voor de verboden reclame... in de kinderserie het Sprookjesboomfeest. Het commissariaat voor de media legde de Tros een boete van 108.000 euro op... met de uitzending van dat Sprookjesboomfeest... het volgens de media reclame gemaakt... voor de attractie Sprookjesboom van de Efteling. De commissariaat is blij met de uitspraak. De publieke omroep moet een veilige haven zijn voor kinderen, zeggen ze daar. Buiten de programma's om mag de omroep niet dienstbaar zijn... aan het maken van winst voor door commerciële partijen. De Tros wil niet reageren. Sinterklaas is nog altijd ongekend populair. Dat blijkt uit het hoge kijkcijfer voor dagtelevisie met de intocht van Sinterklaas. De aankomst in Roermond trok 1,7 miljoen kijkers. De Sint werd bij aankomst Traditie verwelkomd... door de burgemeester van Roermond, Henk van Beers... Sinterklaas, heel hartelijk welkom ja, namens al die jongens en meisjes van 0 tot 180. Ja, als... Hartelijk welkom, want met uw komst vandaag zijn wij met z'n allen aangekomen op de speelgoedafdeling van ons leven. We gaan er een geweldig feest van maken. Sinterklaas, laten we er dus maar snel mee beginnen. Dat lijkt, welkom. Me, goed. Dat lijkt me goed. Dank u wel, burgemeester, voor deze mooie woorden en voor deze fantastische ontvangst. Want het ziet de stad er fantastisch uit. Ja, hoewel de nieuwe Vlaamse live talkshow De Kruidfabriek... erg lijkt op de wereld draait door... onderneemt de VARA geen stappen tegen de commerciële zender 4. Het heeft de VARA besloten na het beoordelen van een aantal afleveringen. Het programma mag dan geen kopie zijn van DWDD. Ze hebben wel een eigen huisdichter. Die heet geen Nico Dijkshoorn, maar de woordenaar. Hij dicht over actuele zaken, zoals bijvoorbeeld treinreizen. Knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip.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 de Vara maakt er uiteindelijk dus geen punt van. Het is geen issue voor ons, besluit de omroep. Bovendien is een talkshow lastig auteursrechtelijk te beschermen. Zo erkennen ze ook. De Kruidfabriek is sinds september in Vlaanderen te zien... als onderdeel van het geheel vernieuwde Vier. Afgelopen week was de Israëlische stad Tel Aviv... voor het eerst in ruim 20 jaar doelwit van raketaanvallen. Nu niet van Iraakse zijde, maar van Palestijnse kant. En we kennen nog wel de beelden uit 1991... toen tijdens de golfoorlog correspondenten met gasmaskers op verslag deden. Jan Frank is correspondent in Tel Aviv, onder meer voor persbureau AMP. Goedemiddag. Goedemiddag. Jan, hoe is het voor jou om verslag te doen vanuit Tel Aviv... nu die stad dus zelf ook doelwit is geworden? Ik moet zeggen um, dat dat wel meevalt. Um, de spanning is hier inderdaad aanwezig. De afgelopen vijf dagen is er elke dag luchtalarm geweest... Uh, dan gaan mensen snel naar de schuilkelders. En uh, zeker de eerste paar keer ontstond er toch wel enige paniek. Inmiddels is de rust in de stad wel weer teruggekeerd. En uh, ik sta hier vlakbij een school waar de kinderen gewoon buiten spelen. Uh, het is een beetje een schizofrene situatie, zou ik zeggen. De stad doet er alles aan om uh, het normale leven snel mogelijk weer op te pakken. Maar mensen zijn wel degelijk geschrokken van het feit dat die raketten... Nu deze hele regio uh, waar eigenlijk de meeste Israëli's wonen, uh, kunnen raken. Ja. En, wat, en wat betekent dat voor jouw berichtgeving? Want ik bedoel, ja, objectieve journalistiek, dat, ik heb ooit geleerd dat dat sowieso eigenlijk niet bestaat, maar je probeert toch je best te doen, lijkt me, en dan word je zelf beschoten. Maakt dat nog iets uit? Ik denk uh, dat dat wel iets uitmaakt. Um, Laat me een voorbeeld geven. Als hier het luchtalarm gaat... dan, uh, dan ga je snel naar de celkelder... met, uh, met de andere bewoners van jouw gebouw. Um, en, en, en dan ontstaat er toch een soort samhorigheid um, die te maken heeft waarschijnlijk ook met het gemeenschappelijk vijandbeeld. Iedereen heeft het erover dat die mensen toch maar zonder aanzien des persoons raketten deze kant uitschieten. Um, en... en, en, en, en dat creëert een situatie waarin je denkt van ja, ik, ik ben zelf eigenlijk ook een doelwit van, van die uh, mensen. Dus het is ook heel goed om je af te blijven vragen continu waarom schieten die mensen die raketten? Ja. En dat is een vraag die in Israël toch niet voldoende wordt gesteld. Nee. En, en, en als maar jij, maar, maar jij als correspondent gaat ook wel. Ja, ja, precies. Dus jij gaat ook informatie halen, uh, laten we zeggen dan aan de andere kant. En hoe kijken ze daar dan in Israël weer tegenaan? Nou. Um... Dat verschilt heel erg. Eigenlijk denk ik dat er op dit moment weinig uh, begrip is voor wat de Palestijnen in Gaza, uh, de verschillende militante groeperingen en Hamas aan het doen zijn. Uh, ik heb het idee dat de meeste Israëli's op dit moment het niet willen horen. En, uh, en er eigenlijk ook niet zo over na willen denken. Uh, hier leidt heel sterk het gevoel dat het nou maar eens opgehouden, uh, opgehouden moet, uh, moet zijn met alle beschietingen uit het zuiden die al jarenlang doorgaan. En, en voor de Palestijnse. Uh, argumentatie uh, is weinig plaats. Ja. Hey, maar dat en dat, zo, dat snap ik dat, ook dat, in dat, gesprekken. Dat snap ik van die inwoners van Tel Aviv. Maar ik bedoel, jij moet je werk daar doen. Dus ik neem aan dat jij ook bij, bij Palestijnen uh, probeert... om uh, informatie te achterhalen. Hoe kijken ze daar dan in Israël tegenaan... dat je dat probeert? Uh, nou, dat, dat is iets wat je niet echt hoeft uit te leggen, hoor. Dit conflict is natuurlijk uh, een... Uh journalistiek gezien uitgebreid gedocumenteerd. Er zitten hier veel correspondenten. Mensen weten over het algemeen goed hoe de media werken. Um, er is altijd al frustratie in Israël... dat westerse correspondenten, vooral uit Europese landen... een, uh, een vooringenomenheid hebben... Ten aanzien van uh, het conflict en op de hand van de Palestijnen zijn. Wat ik bijvoorbeeld veel lees hier op uh, Twitter, uh, verschillende mensen die ik volg, stellen dat, uh, uh, dat het eigenlijk een, een schandaal is dat al die correspondenten maar naar Gaza gaan in plaats van zuidelijke Israëlische steden waar continu raketten mm -hmm. neervallen. Daar is weinig begrip voor, voor die keuze. En je noemde al even Twitter, de dus sociale media spelen een belangrijke rol natuurlijk. Absoluut. Um, dat is eigenlijk een heel interessant uh, fenomeen. Um, je kan nu zeggen dat dit, de, deze huidige escalatie eigenlijk lijkt te zijn begonnen um, met een aankondiging op Twitter. Uh, de, het Israëlische leger bombardeerde een, uh, een belangrijke Hamas-commandant vorige week uit zijn auto. Weliswaar in reactie op, uh, op aanhoudende beschietingen uit de Gazastrook. Uh, maar wat mij nou zo opvallend was, is dat kort na die aanslag. Uh, zette het leger een video online met, uh, met inderdaad beelden van die explosie. En daarbij de boodschap dat alle Hamas-leiders uh, zich de komende tijd maar goed moesten verstoppen, want uh, hun leven zou niet veilig zijn boven grond. Daarop reageerde Hamas ook weer met een, een vrij agressief bericht uh, dat uh, Israël de poorten van de hel had geopend. En sindsdien worden uh, via Twitter en ook andere sociale media kanalen uh, allerlei vijandigheden en, en natuurlijk propagandaberichten ja. uitgewisseld. En, en, een nieuwe fase van, van oorlogsvoering die echt belangrijk is ook. Ja. Jan Franke, dankjewel voor je verhaal vanuit Tel Aviv. Goedemiddag. Rusland wil het internet binnen de eigen landsgrenzen strenger controleren. Bij de VN-organisatie ITU heeft het land een voorstelling gediend... om meer macht over te dragen aan lidstaten. Nu worden domeinnamen en IP-adressen nog toegewezen... door de onafhankelijke organisatie ICAN. In een gelekt voorstel stelt Rusland voor dat lidstaten het soevereine recht... zullen hebben om het internet binnen hun landsgrenzen te beheren... en om nationale domeinnamen te beheren. Ook landen als China, India en Brazilië hebben soortgelijke voorstellen gedaan... Het plan wordt besproken op een internationale conferentie... die begin december in Dubai wordt gehouden. Volgens critici dreigt verdere overheidscensuur. De Raad voor de Journalistiek past de werkwijze aan. In de toekomst neemt de Raad alleen nog maar klachten in behandeling... over media die de Raad erkennen. Aan de telefoon is Volker Jensma, bestuurslid van de Raad voor de Journalistiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een van de wijzigingen die de Raad doorvoert... om beter aan te kunnen sluiten bij wensen die binnen de journalistiek leven. Um, er zijn nogal wat media die jullie niet erkennen... Uh, Elsevier, Tros, Parool, RTL, Telegraaf, Poont, ik noem er maar een paar... Uh, wat moet ja. je dan als je toch kritiek hebt op een van die media? Ja, uh, dan moet je doen wat je nu ook al doet, namelijk je eerst tot het medium zelf wenden. En dan hopen dat ze je daar uh, netjes te woord staan. <tus> en als je daar dan niet tevreden mee bent, uh, dan blijft de gang naar de rechter over. Ja, Maar goed, uh, is dit niet het, het begin van het einde van de Raad voor de Journalistiek dan? Als je, als je, als je, dat, als je dat onderscheid gaat maken? Nou ja, dat onderscheid bestaat natuurlijk al. Uh, en uh, deze media zijn er niet gisteren uitgestapt, maar al, al, al enige tijd geleden. Um, wat wij natuurlijk nu doen, dat is de argumenten die die media hebben, die hebben we serieus genomen, gekeken of we daar iets aan kunnen doen. En wij hopen nu toch ook, stilletjes uiteraard, dat deze gewijzigde aanpak voor sommige van die media ook reden zal zijn om weer terug te keren. Ja, of juist niet. Die vinden het wel prima natuurlijk, want nu, nu, komen ze, nu worden ze helemaal niet meer aangesproken op hun werk. Nee, maar ja, dat is de, de, toch de ingebouwde zwakte van uh, een instelling zoals uh, zo'n zo raad of zo'n geschillencommissie. Er zijn geen verplichtingen, iedereen doet vrijwillig mee. En of je een uitspraak van de raad, of je er wel iets mee doet, is ook vrijwillig. Dus het is, wat dat betreft, nooit een heel sterk instituut geweest. Nee, ja, nee. dus heeft, het, heeft ja. het dan nog wel bestaansrecht? Uh, ik zou zeggen van wel, er zijn ook zeer veel media die wel meedoen. Die uh, prijs stellen op een oordeel van vakgenoten en van buitenstaanders. En die dit een waardevolle bijdrage vinden aan het vertrouwen dat lezers en kijkers in media moeten hebben. Dus ik vind dat de, ja, de bewijslast eigenlijk een beetje ligt bij de media die er niet aan meedoen dan bij de media die er wel aan meedoen. Hm. Er zijn nog meer wijzigingen. Hè? Er, er worden minder juridische uitspraken gedaan, las ik ergens. Dat, soms zijn die niet meer te volgen bijna. Nou, dat was een van de punten van kritiek. Daar kan je verschillend over denken. Maar men vond dat het nogal plechtige taal was. Dat het, de uitspraak zelf, die over het algemeen luidt... dat het handelen van de journalistiek maatschappelijk niet aanvaardbaar is. Dat dat nogal ver gaat. Je kunt ook andere oordelen bedenken die misschien wat, wat vakinhoudelijker zijn... of die niet zo, niet zo gewichtig zijn. Nou, Dat zijn dingen waar je makkelijk naar kunt kijken en waar je met z'n allen over kunt praten. Maar daarom komen er ook meer journalisten in die panels, begrijp ik. Dat was een van de wensen, ja, dat het uh, een, meer een journalistiek, ethisch of, of vakinhoudelijk college zou moeten zijn... dan dat je echt met mediarecht in de, in de weer gaat. Nou, gebeurde dat niet echt, hoor, vond ik. Maar als die kritiek bestaat, dan moet je dat serieus nemen en, en er een antwoord op zien te formuleren. Goed. Volker Jensma, bestuurslid van de Raad voor de Journalistiek. Hartelijk dank. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. 19 november 1990, toen kwam er officieel een eind aan de Koude Oorlog. Op die dag ondertekenden de NAVO en de landen van het Warschau-pact in Parijs een ontwapeningsverdrag. En daarmee kwam een einde aan decennia van wapenwetlopen en atoomdreigingen. Dat angst voor een derde wereldoorlog niet zomaar uit de lucht was, dat bleek in 1996, toen er een Amerikaans vliegtuig bij Cuba werd neergeschoten en de, bijna een nieuwe Cuba-crisis uitbrak. G. en Arie Temmers, dat waren typetjes van Van Koot en de Bie... schoten zo weer in de Koude Oorlogsstand. De wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf zat er nog allemaal in. Daar heb dat heb ik veertig zijn... jaar lang bewaard van de regering. Waar heb je dat voor nodig, G? Nou, voor... voor het gezin? Nee, ja. Wij nee. zijn toch niet het gezin? Vanwege de Cuba-crisis natuurlijk. Nee, dat is helemaal geen crisis, Er zijn twee Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten. Ja, president nee, dat... Clinton zei het, uh, die nee, zei het nee, zelf. Joh. Ik veroordeel deze actie scherp, zei hij. Dat valt wat bij dat. Nou, en nog. wij weten wat dat betekent, hoor. Als morgen president Jeltsin van, van Rusland met zijn schoen op de tafel slaat, krijgen wij een atoombom op onze knarren. Die dat krijgt hij niet eens uit zijn schoen. Hoe heet dat ons, dat blokhoofd. ons blokhoofd? Ons blokhoofd is al tien jaar dood. Dat is meneer Van Heukelom. Ons blokhoofd van de BB is al tien jaar dood. Hier, ons blokhoofd is al dood. Wij waren de enige op zijn Nee, dat... Jij met een Amazon, ik ben een teldator. Wat hier staat, weer. kijk eens wat hier staat. He? Wat te doen bij onverwacht bombardement ja. binnen zijn huis. Gaan we oefenen, ja. Onmiddellijk dekking zoeken onder tafel. We moeten nou, onder tafel. We, onder de tafel, we ja. moeten meteen onder tafel. Dat kunnen we niet met z'n tweeën onder, hoor. Uh, het is Cuba Crisis! Nee nee, nee, nee. Dat kunnen we nooit met z'n tweeën. Gij, luister ja. eens. nou zien de mensen die langslopen, die zien jou onder tafel zitten. Die gaan ja. meteen het blokhoofd van de GGD bellen. Van meneer Temmes is een beetje. Jees. Die zit onder tafel. Overigens wordt 26 december 1991 gezien als het echte einde van de Koude Oorlog. Omdat toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan... toen Boris Jeltsin de Russische Republiek uitriep. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Champion gele tv recensent voor de Volkskrant en Hans La Roes. Voormalig hoofd van uh, NOS Nieuws, schrijver ook tegenwoordig. Daar gaan we zo nog even over praten? Want er is echt veel aandacht geweest voor het boek. dat ja, wens ik, ben blij dat ik hier ben. Ja, dat wens <laughs> iedere schrijver zich vergelijkbaar. Um, even dat laatste punt: Raad voor de journalistiek. Um, uh, wat, wat, wat vind je van dat verhaal? Nou, dat ze de juristen eruit zetten, zeg ik maar even mijn taal, vind ik verstandig. Want het is een discussie ja. over wat journalisten goed en niet goed doen. Wat ik niet zo handig vind, is dat ze zich niet meer bezighouden met klachten over media die niet bij de raad zijn aangesloten. Want ik denk dat klagers, uh, ja, die hebben niks te, uh, niet zoveel boodschap aan die, uh, die interne journalistieke discussie. Die willen gewoon. Laten we zeggen een uitspraak. Dus ja. uh, ook een uitspraak over een medium dat niet meedoet... kan van belang zijn voor de discussie in de journalistiek. Dus ik vind het een beetje uh, klinken alsof de raad uh, naar de uitweg op, op, op pad is. Wat vind je ervan? Eigenlijk, dat, dat er zijn dus belangrijke media die de dus, die raad niet erkennen. Wat vind je daarvan, Jean-Pierre? Nou ja, dat, dat, dat heeft ongetwijfeld zijn oorzaken. Het vertrouwen in de, de, de zittende leden was kennelijk onvoldoende groot. Uh, dat lijkt me een probleem op zich. En Als één medium dat beslist, nou oké, okay, het zij zo, maar het lijstje wordt al erg lang. En daarmee wordt het failliet van de raad wel een klein beetje bespoedigd, vrees ik. En ik moet eerlijk zeggen, het betoog van Volkert Jens... maar net vond ik nou ook niet dermate gloedvol dat ik denk... nou, ze gaan het terrein terugwinnen. Nee, nee, ik klonk zelf ook een beetje of hij het hoofd in de schoot had gelegd. Defensief in elk geval, ja. ja. Um, want, ik naar de rechter kan je altijd natuurlijk. Dat zegt hij nu ook, mm -hmm. hè? ook als het over die media gaat. Ja, dat kost geld, hè? Ja. ja. Nee, maar ik vind dat je, dat je als, als klager, als iemand die, die iets vindt van een journalist... of van een krant of van de tv, moet je gewoon... Uh, heel snel uh, uh, naar iemand toe kunnen stappen. In, in eerste instantie intern, dus kranten, uh, NOS, alle... die moeten eigen ombudsmannen hebben die iets kunnen vinden. Die moeten onafhankelijk zijn. En daarna ben ik wel voor een snelle procedure bij iets als een raad... waar journalisten in zitten. Uh, of ex-journalisten, mensen die, die verstand van het vak hebben... zodat die in ieder geval een oordeel kunnen hebben. Want dat is, dat is een verschil. Een rechter doet een uitspraak. Zo'n raad of groep journalisten heeft een oordeel over... Uh, het verhaal, het stuk, hmm. de manier van opereren. Ja. Dat moet je volgens mij altijd binnen, binnen een paar maanden... Uh, moet, je, moet je dat kunnen vertellen tegenover degene die klaagt. En dan hoop je dat als die klager gelijk heeft... dat de journalist zich er iets van aantrekt. Ja. Want dat is natuurlijk altijd dan de, de, de kritiek... dat het een soort tandloze tijger is. want Ze doen dan een uitspraak, maar ja goed... dat kan je gewoon naar je neerleggen en dan is er nog niks aan. Die aan wordt gepubliceerd in het vakblad. Ja. En dat is het ongeveer. In ja. het beste geval zet een krant nog een klein uh, kolommetje waarin ze de uitspraak, ja. uh, als die negatief was, uh, vermelden. Ja. Maar eigenlijk heb je er als klant... Lagen ook niet ja. zo gek veel aan hoor. Ja. Nee. Nee. Daarom denk ik dat je ook iets heel anders zou moeten doen. Want ze, ze, ze formuleerden inderdaad van, die, van dat pseudo-juridische uh, pseudo jargon. alsof de Raad van State een uitspraak doet. En eigenlijk moet je, als je in het vak wil beïnvloeden, moet je op een heel andere manier discussiëren. Dan moet je niet voor die papieren uitspraken kiezen. Hou drie keer per jaar, voor mij, of één keer per jaar. Een, een, een grote discussie over de stand van het vak. Dat heeft veel meer invloed op journalisten en hun opereren ja. dan dit soort pseudo-juridische uh, ja. gedoe over, over, over een individuele klacht. Ja, of schrijf een boek waar je het allemaal in uh, neerzet. Dat kan ook. Daar ja. ja. <laughs> gaan we het zo meteen over hebben. En over Peter Ed de Vries, want het is zijn finest hour, lijkt het vandaag. In verband met de zaak Fatsa. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws door Rob Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Openbaar, ja, ik ben hoorbaar. Het Openbaar Ministerie geeft vanmiddag om zes uur tekst en uitleg... over de aanhouding van een Friese boer van 45 voor de moord op Marianne Vaanstra. DNA wordt vandaag nog een keer vergeleken met het genetisch materiaal... dat rond de moord is gevonden. Waarschijnlijk worden de resultaten om zes uur toegelicht. De persconferentie is bij NWS live te volgen op radio, tv en internet. Veel verpleegkundigen zijn onzeker over hun toekomst, blijkt uit een peiling van kennisinstituut Nivel. Maar een kwart van de verpleegkundigen en verzorgers denkt dat hij zijn werk kan volhouden tot aan het pensioen. Anderen weten het niet of vinden de werkdruk te hoog om zo lang door te gaan. Het Israëlische leger heeft ook vandaag weer tientallen doelen bestookt. In de Gazastrook. werd onder meer een politiebureau van Hamas verwoest. Veertien Palestijnen zouden zijn omgekomen. Hamas vuurde vannacht één raket af op Israël, maar in de loop van de ochtend zijn de raketbeschietingen opgevoerd. En ING krijgt meer tijd van Brussel om de verzekerings- en vermogensbeheertak te verkopen... en de staatssteun terug te betalen. Dat heeft de bank en de verzekeraar bekendgemaakt. Nationale Nederlander wordt een nieuwe retailbank in Nederland. Die komt los te staan van ING. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Dus. De zichten lopen langzaam op, maar op veel plekken blijft het een grijze boel. Lokaal breekt vanmiddag nog even de zon door en loopt het kwik op naar 7 of 8 graden.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 Awb verkeersinformatie Files op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... bij knooppunt Gorkum, 2 kilometer. Aan de andere kant op richting Rotterdam bij Harlingsveld-Giessendam, 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum vandaag met Jean-Pierre Gele, TV-recensent bij de Volkshandel. En Hans Roos, oud hoofd van het NOS-nieuws, hoofdredacteur moet ik zeggen. Um, Peter De Vries, ja, hij uh, was vanochtend de eerste die twitterde. Dus dat die zaak Vaza uh, weer een uh, nieuw leven heeft gekregen. In de zin van er is een, uh, een man blijkbaar opgepakt die uh, 100% voldoet aan de DNA-match. Tenminste, dat twitterde Peter. Um, hij is vervolgens overal te horen en te zien. Uh, wat vind je ervan, Jean-Pierre? Nou, ik zie dat altijd met uh, gepast wantrouwen aan natuurlijk. Je, ik weet als ervaren tv-kijker wel hoe mijn tv-avond er vanavond uit zal zien. En ik ben niet de enige, denk ik. Uh, maar ik moet erbij zeggen, je moet maar, waar, waar zou die zitten? Bij DWDD of bij Paul Witteman? Nou, allebei wellicht. <laughs> Het NOS Journaal ook. Het NTL Journaal. NOS -journaal. Ja. Uh, is moraal vanavond? Ik weet het niet. <laughs> uh, maar dat kun je nog veel tellen, Maar ik moet er wel bij zeggen. Uh, je moet de Vries nageven. Het, het is een beetje zijn zaak. Omdat hij er veel aandacht aan heeft besteed. En hij deed dat uh, met name opvallend. Uh, toen hij pleitte voor een DNA onderzoek. Wat nu gebeurd is. In een tijd waarin een deel van Nederland nog liever leek te geloven. Dat asielzoekers de dader waren. Ja. Uh, nou ja. Uh, dat is. Dus je heel... vindt dat hij ook wel een beetje mag vlaggen vandaag? Nou de... ja. Het is niet zijn zaak. De uitslag, als het de dader is, dat moeten we ook nog steeds maar even afwachten. Maar goed, dat zegt hij zelf ook. Zo slim is hij wel. Uh, dan is het natuurlijk toch gewoon vooral slim recherchewerk. En ja, dat genoegen moet je hem maar even gunnen. Maar ik zie het met, uh, ja. uh, met wantrouwen. Aan. De journalist die zelf toch uh, ook ineens een hoofdrol speelt dan in zo'n zaak. Dat komt er eigenlijk op opnieuw. Ja, nou kijk, ik ben het met Jean-Pierre eens dat, dat Peter de Vries daar heel veel aan gedaan heeft. Um, tegelijkertijd is hij. Tenminste, dat is een beetje mijn beeld. In alles wat hij doet, is hij ook bezig om een soort monument voor zichzelf op te richten. Um, en ik had vroeger een eindredacteur die zei tegen verslaggevers: Hier achter mij speelt zich het volgende af. Waarop die eindredacteur zei: Nou, ga dan aan de kant. En dat is eigenlijk een beetje met Peter de Vries ook. Het nieuws is belangrijker. De genoegdoening, en dat is niet het finest hour, maar de genoegdoening is eigenlijk voor, laat ik zeggen, voor de familie, denk ja. ik. Uh, en voor alle anderen die daarbij betrokken zijn... ik vind het heel goed dat dit soort nieuwe middelen... want dat is volgens mij de revolutie... worden ingezet in dit soort zaken. En ik waardeer Peter de Vries voor uh, het werk dat hij doet. Uh, en iets minder voor, het, uh, nou ja, voor, voor de, de aandacht die hij op zich weet te vestigen. Je ja. moet een wankel evenwicht vinden volgens mij tussen ego en werk... Ja. En soms schrijft het een beetje de andere kant op. Hij had niet hoeven twitteren vanochtend. Nee. Nou, dat was nog wel breaking news. Ja. Dat heet aanbrekend op Twitter, geloof ik. Ja, ja. Ja, wil je dat die, zei... die vaderfaatser hem belt... dat zal ja. ook zijn vanwege de waardering... Toe dat hij de vries altijd die zaak heeft beziggehouden. Uh, ja. uh, maar hij, hij uh, twitterde ook geloof ik... Het, het nieuws van het jaar met, met hoofdletters. <laughs> Klinkt ja. een beetje als de scheiding van de eeuw. <laughs> Ja, volgens mij hebben dit, dit soort zaken, hebben dat soort termen nooit nodig. Die zijn in zichzelf. Uh, belangrijk genoeg om en die hoeven geen etiketten te hebben. Ja. En Jean-Pierre jij uh, zei terecht, denk ik, van ja, voorlopig is iemand verdacht. Ik hoorde vermocht op hier op Radio 1 uh, advocaat Knoops, die ook zei van ja, we moeten toch voorzichtig zijn, want juridisch ja. uh, zitten er nog allerlei haken en ogen aan, natuurlijk. Ja, nou ja, dat zullen we uiteraard moeten afwachten. Um, daarom, uh, daar komt mijn wantrouwen ook een beetje vandaan. Uh, voor je het weet, loop je allemaal achter iets aan, wat uiteindelijk toch weer anders blijkt te liggen. En daar zijn nogal veel voorbeelden van uit het verleden. Ja. Dat zaken, dat zag je bijvoorbeeld in de serie Media Logica onlangs op hm. televisie. Als je zaken na 1, 2 of 10 jaar nog eens uh, herbekijkt, dan blijkt de waarheid toch een stuk gecompliceerder vaak dan we uh, op dag 1 denken. En, en door die sociale media, want als je nu de Twitter's aanzet, uh, nou, uh, tussen die naam van die meneer gaat al rond, uh, echt ongeveer alles is daar al te lezen. Uh, hm. dat, dat is toch eigenlijk wel een kwalijke zaak ook. Nou ja, het is een, ik, ik vind daar zelf wel iets van. Maar het is een gegeven. Ik bedoel, er zijn websites die al jaren geleden begonnen zijn met het publiceren van namen. Ik, ik, ik, ik vind dat je dat niet zou moeten doen. Maar tegelijkertijd, eh, dat is een standpunt dat op, in de digitale wereld volgens mij niet houdbaar is. Het enige vind ik... Dat, kijk, mijn verantwoordelijkheid is de journalistieke verantwoordelijkheid. Dus ik vind dat de journalistiek zich niet tot andere keuzes moet laten dwingen. Omdat er op Twitter ergens iets wordt gezegd. He, dus als op Twitter een naam wordt onthuld kan het voor de journalistiek nooit een excuus zijn om te zeggen... ja, maar zij zeggen het wel. Want je houdt gewoon je eigen normen. Maar er is een hele grote wereld met, met hele grote uh, uh, voordelen en, ja. en, en, en, en nadelen. Ja. En daar doe je niet zo heel veel aan. Dat is een fact of life. Nou ja, je kunt ook nog zeggen bij, aan de onderzoekskant... En ze hebben blijkbaar gisteravond die vader al geïnformeerd... en die heeft onmiddellijk de vries gebeld, uh, denk ik, dat het zo gegaan is. Uh, terwijl die contactexpertise nog moest komen... je kunt ook zeggen aan de kant van het onderzoek... hadden ze misschien moeten wachten met het informeren van die familie ook nog... Ja, ook daarvoor vind ik het op dit moment eigenlijk te vroeg om er iets over te zeggen. Maar uh, in principe ben ik het wel met je eens. Ja. Uh, maar het is ook niet de politie of het OM geweest dat een persbericht heeft uitgegeven vandaag. Ja. Uh, dus ja, zij zijn, zou je kunnen zeggen, al terughoudend. En dat de familie wordt geïnformeerd vind ik op zichzelf eigenlijk niet zo gek. Zeker als het iemand uit de omgeving ja. blijkt te betreffen. Maar het, het is lastige materie. Ja. Ja. Nou, vanmiddag is er een persconferentie om zes uur. Dus dan ook tekenend we... dat zoiets dan weer live op televisie wordt uitgezonden. Ja. Een persconferentie. Vroeger was dat bedoeld om de pers te informeren. Maar tegenwoordig wordt die pers overgeslagen. Die staat er wel in honderd fout met camera's. Maar ja. jij als burger krijgt het ook meteen te zien. Ja, is zo. Um, Hans Laudoes schreef een boek. Dat heet De Littekens van de Dag. Uh, nou, wat ik al zei. Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Dat je ineens zelf... Uh, ja, onderdeel van het nieuws. Nou, ik heb je echt overal gehoord en gezien. Ja, nou, dat is voor iemand die iets geschreven heeft wel prettig. Want een van de, een van de dingen die, die, die je dan wil is dat het gelezen wordt. Ja. En um, ja, uh, daar zit natuurlijk een, een stukje ijdelheid bij, ongetwijfeld. Maar Wat ik, zei je, je net ook gaan. weer over die balans Ja, en... nee, maar ik probeer de balans <laughs> nog, nog, nog goed te <laughs> houden. Maar ik geef toe dat de anderen daar anders over kunnen denken. Dus moet ik even zal wel gaan praten met die, met, dat stem van, met die stem van Peter R. de Vries. Misschien helpt dat. Even de kern van, van het boek is dat uh, jij eigenlijk zegt van... we moeten uitkijken dat de journalistiek niet gaat imploderen. Ja, ik, daar maak ik me zorgen over. Want als je op de, op de langere termijn kijkt... dan zie je dus, als je naar, de, naar kranten kijkt... regionale journalistiek vooral... daar zijn kranten verdwenen, titels... maar vooral journalisten die verhalen kunnen maken. En er is, er is geheugen verdwenen. Uh, er zijn nog genoeg kranten die... Ja, op wankelen staan, of die het in ieder geval heel moeilijk hebben. Uh, publieke omroepen, daar zal de journalistiek ook iets van merken moet heel veel geld inleveren. Dus eigenlijk is er aan alle kanten, op alle plekken... Uh, een soort erosie gaande, waar je, waar je even bij moet stilstaan. En ondertussen zitten die verschillende partijen... iets te veel op elkaar te hakken takken. Terwijl voor mij het belangrijkste is dat je zegt... Van, nou, wat, zijn wij nou wat, wil, wat voor land willen wij zijn? Een, een hoogontwikkeld kennisland heet dat dan zo deftig. En daar heb je informatie in nodig... En die moet je van alle kanten hebben en dat moet, moet redelijk gegarandeerd zijn. En daar, ik vind dat een samenleving eigenlijk erover zou moeten nadenken... een antwoord zou moeten geven van wat voor journalistiek willen we? En als ze dat niet willen, dan zullen we over vijf jaar hier weer zitten... en, ze, en zien dat er weer overal plukjes zijn weggegaan. En dan begint het wel een heel armoedig land te worden... op het, op het gebied van informatievoorziening. Dus het is geen pleidooi voor publieke omroep, maar voor journalistiek. Hmm. Ja, natuurlijk ben ik het er wel mee eens. Maar tegelijkertijd, uh, het is een onderwerp waar je die debatzaaltjes... waar Hans Leroes over pleit, uh, wekelijks ja. zou kunnen vullen avondlang hoor. Maar ik, ik zie regelmatig als tv-criticus uh, hele weken voorbij gaan... waarin een hype het nieuws uh, beheerst. En waarin ik eigenlijk voornamelijk emotie te zien krijg. En verdomd weinig feiten. Uh, dat is voor een deel een uh, televisieprobleem. Geschreven pers gaat er een klein beetje in mee tegenwoordig. Uh, maar ik vind het interessant dat iemand als LaRouche dit bepleit en, en vindt. Want juist omdat het uh, hier televisie betreft ben ik heel benieuwd... hoe bijvoorbeeld in zo'n zaak Vaatstra wij de komende week uh, op tv gaan beleven. Ik denk dat wij vanavond heel veel verslaggevers in straatjes in uh, Zwaagwesteinde gaan zien waar de woorden schijnen, zou, ja. lijken, uh, tieren. Dat zou best kunnen. Dat zal per uitzending per omroep zal dat behoorlijk verschillen. Omdat je wel degelijk verschillende aanpakken hebt. Maar dit is eigenlijk een discussie waar ik dan een beetje aan voorbij zou willen gaan. Omdat ik het zou willen hebben over... Dat, daar gaat het om de boeken. Niet om uh, het, jij deed dit en jij doet dat. Maar om het, uh, de consequenties van, uh, uh, van, van wat er aan, aan de hand is. Ik heb een vergelijking met de banken. Hè, die stonden op ontploffen. En omdat die op ontploffen stonden, uh, stond uh, trok dat heel, aandacht, heel veel aandacht. Moest ze gerecht worden. Want die waren too big to fail. Mijn punt is dat journalistiek uit, in, in, in essentie ook too big to fail is. Maar dat het niemand opvalt dat het slechter gaat. Omdat het een langere termijn ontwikkeling is. Je ziet niet dat er ieder jaar wat wordt afgekalfd. Maar als ik een voorbeeld geef, Wegener, dat is de uitgever van de regionale kranten... die zal aan het eind van het jaar aan allerlei andere bedrijven verkocht worden. Die hadden tien jaar geleden 2000 journalisten in dienst, nu nog 900. Dat wil niet zeggen uh, dat er niet wat af kon, dat het niet efficiënter kon. Maar dit is zo'n grote stap en dit is zo in overeenstemming... wat je overal ziet, ook in de Verenigde Staten. Dat heeft echt zijn dramatische kanten. En tegelijkertijd staan we erbij stil... En we denken hoe leuk ik het ook vind dat de wereld van de blogs en Twitter die rol zal overnemen. En dat gebeurt niet. Dat zal niet zijn. Je hebt, in een fatsoenlijk land heb je echt een goede journalistieke infrastructuur nodig. Bij kranten, bij radio en tv, op internet. In allerlei partnerschappen met mensen die geen journalist zijn. Maar wel met een, gewoon een, ja, een goede journalistieke kern. En dan moet je inderdaad, wat Jean-Pierre ook aangeeft... moet je ook wel nadenken over hoe je de verhalen maakt. Dat ja. natuurlijk ook. Ja. Uh, zullen we het toch nog heel even over boers op vrouw hebben? Want dat is nu afgesloten. Altijd goed uh, Je hebt het helemaal gevolgd, Jean-Pierre? Ik volg alles op tv. Ja. Ja. Ja, maar wat was dit nou... Uh, een soort voor <laughs> Ik had het idee dat dit wel een hele saaie serie ja, was. Ja, nou, dat ben ik niet de enige. Hoewel er desondanks toch 4, 5 miljoen mensen weer naar kijken. Dat is al fascinerend genoeg natuurlijk. Uh, maar inderdaad, dit was een, een slap seizoen waarin eigenlijk weinig aansprekende karakters uh, in die serie zaten. Veel hadden. zwijgen was het. Weer. Veel zwijgen, wat op zich wel mooi kan zijn natuurlijk en veelzeggend. <laughs> uh, er gebeurde ook weinig, maar ik denk dat dit seizoen uh, het programma opnieuw... Uh, ook wel iets te danken heeft aan het rumoertje dat er omheen was. Bijvoorbeeld door het relletje met de wereld draait door. Ja. Die, uh, daar kan beelden. Ik ja. De Karo deed wel alsof ze boos waren. Maar ik denk dat uh, de echte strategen op de achtergrond... natuurlijk hartstikke blij zijn dat er gedoe was. Wat ik verder wel opvallend vond gisteravond... is dat in de laatste aflevering... wordt dan met die boeren teruggeblikt op het seizoen. Ja. En daarna begint een nieuw programma. Ja. Dat heet de tv-show van Yvonne. En daarin zitten al die boeren, inclusief Yvonne Jaspers... die gaan nog eens terugblikken. Op het afgelopen seizoen. Ja, we doen alles in tweeën. De, de beëdiging van het kabinet. Uh, ja. di dit ook weer. Ik zat dat... eigenlijk te wachten op het moment dat in een volgend programma de boeren gingen terugblikken op het programma met Ivor Nier. Maar <laughs> dat kwam niet. Is dat gewoon een zendecoördinator? Ja, hoe moet je het zeggen, oh, dat zeggen? Het... Dat het, is, het is het uitmelken van een succes. Want um, ja, ik weet niet hoeveel mensen er keken. Ik geloof 3, 4 miljoen. Ja, ik ja, moet zeggen dat ik tot die groep behoort die eigenlijk in mijn hele leven... dat wil ik niet elitair laten klinken, maar ik heb gewoon niks Bo met programma's. Boer Aad heb jij ik nooit... Heb, mij, uh... Ik weet inmiddels, omdat hij een keer werd nagespeeld bij de Wildraad door... wie Boer Aad zou moeten zijn. Dat zie je dan wel. Ja. <laughs> nou ja, dat zag ik toevallig wel. Ik vond het een beetje flauw, maar goed. Maar ik heb eigenlijk in me, ik, ik heb nooit meer bij elkaar dan twintig minuten Boers Hoets Vrouw gezien. Want ik vond het traag, ik vond het niet boeiend, er zat, er zat geen verhaal oh, ja. in. Um, maar goed, ik ben een van de weinigen. Um, maar als, een succes, ja, als, een, als iets een succes is op tv... dan zie je meteen de kopieën bij andere zenders... Ja. en zie je het uitmelken van de formule ja. op de zender zelf. Dat, dat is wel een televisiewet. En daarmee <laughs> nader je voor mij altijd heel snel het kantelpunt... Waarmee, waarna iets stond vervelend wordt. Maar blijkbaar is het nog niet zo. Ja, dit werd een beetje camp, met name op Twitter. Dat was enorm in onder bepaalde groepen, die ik kennelijk volg... om dan elke zondagavond <laughs> met z'n allen klaar te gaan zitten. Toch is en anders doen, naar die tv te vuren, waar Twitter natuurlijk om kan, kan je zo langzamerhand de <laughs> vraag stellen? Of, nogmaals, ja, je kan niet hoeveel gisteravond kijken... maar in ieder geval de afgelopen weken 4 miljoen. Een vier beetje, miljoen ja. ja. Maar is het al een keer op of zo? Kan je die vraag al stellen? Want... Daar waag ik mij niet meer aan. Ik heb heel vaak gedacht dat programma's op waren... en tot mijn stomme verbazing bleek dat helemaal niet het geval te zijn. Ja. Uh, het <lacht> zal ongetwijfeld volgend jaar gewoon weer uh, meekomen. Nou, heb ik wel eens voor en Witteman gezegd... maar die gaan ook gewoon ja, door. <laughs> <laughs> ik, ik van Barend en van Dorp. Het is jarenlang <lacht> nog goed gegaan toen ik het al lang beu was. Ja, nou goed, we gaan het zien. Uh, dank voor nu. Uh, we wachten de, de, de persconferentie af vandaag, want dan weten we meer over de zaak. Dank dat jullie hier waren. Hans Laroes uh, van, uh, ja, schrijver is hij tegenwoordig. En van zichzelf. Ja. Van zichzelf, en voormalig hoofdredacteur <laughs> van NOS Nieuws. En Jean-Pierre Gelen, tv recent voor de Volkskrant. Hartelijk dank. Oké, okay, gedaan. We gaan naar uh, de andere kant van de tafel, want daar zit hij klaar. De eerste deelnemer in de Nationale Nieuwsquiz voor uh, deze week. met de Boeren, 19 jaar uit Drachten. Dat is jong, uh, maar wel mooi, want daar houden we van. Van uh, jonge mensen die meedoen aan die quiz. Overigens, ouders zijn ons ook uh, hartstikke lief. Maar altijd leuk om er een jongere tussen te hebben. Uh, jij studeert Europese taal en cultuur. Ja, dat klopt. En wat wil je dan uiteindelijk gaan doen? Uh, nou, ik moet in januari uh, een van die talen kiezen. En dan kies ik voor Russisch, want ik vind Rusland interessant. En de Koude Oorlog, dus ik zou wel iets in Rusland willen doen. Ja, en dan ga je dus echt Russisch studeren? Ja. Oké, okay. uh, een moeilijke taal lijkt me dat. Ja, die hebben heel veel naamvallen. Dus ja. ik heb al gehoord dat het lastig wordt, maar ik ga mijn best doen. Ja, nou ja goed. Ja, dat, is, dat is toch mooi. Um, goed, we gaan, we gaan kijken of je nieuws een beetje gevolgd hebt. En of er misschien iets over Rusland in staat. Je weet het niet. Um, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. Oh de nationale nieuwspin. Het blijft raketten regenen in Israël en Gaza. Leider van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas, spreekt over Israëlische agressie die moet stoppen de regio Basra. There was no country on earth that tolerate missiles raining down on its citizens from outside its borders. Ja, de strijd tussen Israël en Hamas, daar gaat het over. Uh, vraag 1, de president van welk land bemiddelt tussen de strijdende partijen? Uh, Egypte? Morsi heet hij, die president. Dat is goed. Um, hij wordt gesteund door de Arabische Liga trouwens. Vraag 2. Hoe heet het Israëlische raketschild... dat meerdere aanvallende raketten vanuit de Palestijnse gebieden... onschadelijk heeft gemaakt? Um, de, ijzeren, de IJzeren Schild. Ja, er staat hier de Engelse naam. Um, maar ik denk dat we dat goed moeten keuren. Hè? Iron Dome. Uh, is, uh, is de Engelse naam, maar ja, je zou dat inderdaad kunnen uh, vertalen als ijzeren uh, schild. Gezamenlijk projectdraams van de Verenigde Staten en Israël. Vraag drie. Uh, ik lees een kop voor uit de krant. Waar gaat hij over? Willen we graag weten. Um, en uh, je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Het gaat zelfs beter dan verwacht. Het gaat zelfs beter dan verwacht. Dat is de kop. Gaat dit over debutante Maurice vriend? Uh, die verrast op de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen. Uh, twee, FC Utrecht verrast met gelijkspel tegen FC Twente... en de zesde plaats op de ranglijst. Of drie, de Nederlandse handelsmissie naar Brazilië is van start gegaan. Het gaat zelfs beter dan verwacht. Ik denk nummer twee. En dat klopt, het is een kop uit NSNX. FC Utrecht doet het heel goed onder de coach Jan Wouters. Vraag vier... Tijdens de wedstrijd Utrecht-Twente maakte een 42-jarige speler zijn rentree. Over wie hebben we het hier? Uh, de keeper van Dijk. Dat is niet goed. Het uh, was Sander Boske, de keeper van Twente. Oh, ja. Okay. Uh, Rob van Dijk was inderdaad wel een van de oudste, uh, Want Sander is geloof ik 42 nu precies. En die, uh, Jan Jongbloed was ook heel oud nog, actief Pim Doesburg. En inderdaad Rob van Dijk waren nog ouder. Dan 42 jaar en 29 dagen. Dat is wat Sander Bosker op dit moment is. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Er staat gewoon in 100 km per uur. Moet je ook gewoon aan houden. We zijn wel aan het kijken of we op één stuk van die A2... Uh, of we daar de snelheid omhoog kunnen brengen in de avond en de nacht. nog naar 30. Uh, maar overdag kan dat niet. Dat is minister Schultz. Melanie Schultz van Hagen, minister van INM tegenwoordig... was te gast in Buitenhof en sprak daar onder meer... over de 250 miljoen aan bezuinigingen... waardoor haar ministerie wordt getroffen. Vraag 6. De minister zei gisteren dat de verbreding van de ringweg... rond welke stad gewoon doorgaat zoals gepland. Uh, Utrecht. Ja, is goed. Het gaat onder meer over de A27 hè? door Amelis Weert. Dan de laatste vraag. Maximaal vier punten nog te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws... en we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dus een persoon uit het nieuws. Daar komen ze, de aanwijzingen. Vier slechts 30% van Nederland... voelt bij een aanwinst voor de politiek. Drie. Bij vrijwel alle Nederlandse profvoetballers sta ik op de boekenplank mijn tv-programma is gestopt, maar ik ben nog volop in beeld. Stop, uh, Peter R. de Vries. De laatste aanwijzing uh, was geweest... Uh, eerder dit jaar stopte ik bij, uh, met mijn programma bij uh, SBS6... en sindsdien ben ik nog veel te zien op tv. Onder meer in de wereld draait door. Het is inderdaad goed. Peter R. de Vries, hij uh, twitterde als eerste vanochtend... dat de moord op Marianne Vaatsa zo goed als zeker lijkt te zijn opgelost. Um, komen we op uh, totaal zeven, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen... in deel 2 van de quiz.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 All over the place. Er is een verdachte aangehouden in de zaak vaatschaat. Het grootschalig DNA-onderzoek heeft een 100% match opgeleverd. Sommige media melden nu al dat de zaak is opgelost... en storten zich vol op het dorp en ook de verdachte die nu is aangehouden. Maar is dat allemaal niet wat snel? De media moeten terughoudender zijn in de zaak vaatschaat. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of eens, doe dat dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Mee met de Boer, 19 jaar uit Drachten um, 7, dus in het eerste deel van de quiz. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden. Je weet het gewoon, hè, want je hebt het al een keer eerder meegedaan, begreep ik. Um, 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen en dan geef jij het antwoord of je zegt pas. Oké, okay? ja, komt ie. De Nationale Nieuwswest. Aan welke ziekte blijken Nederlandse vrouwen veel meer te lijden dan andere Europese kan vrouwen? Dat is goed. Aan welk land brengt president Obama vandaag een bezoek? Birma. Goed. Hoeveel mensen keken er gisteravond naar Boer Zoekt vrouw? 4 miljoen. 4,1 miljoen. Wie heeft dit weekend de Grand Slam Darts gewonnen? Van Barneveld. Dat is goed. In hoeveel procent van de woningen die corporaties verhuren zit Asbest? 60. Goed. Wat is de naam van het lichtkunstevenement dat afgelopen week een record aantal bezoekers trok? Glow. Goed, hoe heet de Nederlandse bankier die commissaris wordt van een Chinese bank? Bellink. Is goed, in welke voetbalclub overweegt rapper Snoopdorp te investeren? Celtic. Dat is goed. Welke PvdA-minister zei dit weekend dat ze niet de kaasgraaf zal hanteren bij het bezuinigen? Uh, pas. Dat is Ploemen. Welke organisatie pleit ervoor om dopinggebruikers voortaan vier jaar te straffen? dan? Goed, voor welke goede doelenorganisatie zet RTL Boulevard zich deze week in? Uh, pas. Unicef. Welk dorp krijgt een boudewijn Bugstraat? Pas. Wassenaar. Wat voor dier is door inbrekers in een Amerikaanse dierentuin doodgeslagen? Dat is goed. Welke oude tekenfilmserie heeft Studio 100 een animatieremake gemaakt? Pas. de ja, erbij. Een medewerker van welke luchthaven zit vast op verdenking van het stelen van iPad minis... te waarde van anderhalf miljoen dollar? Uh, JFK. Dat is goed. Welke dirigent heeft de Radio 4 prijs gewonnen? De Vriend. Dat is goed. De voorman van welke belangenvereniging pleit in het programma Brandpunt... voor een zwarte lijst van faillissementsfraudeurs? mensfraudeurs? Pas. MKB Nederland, Hans Biesheuvel. Dus we zijn bij welke organisatie, overheidsorganisaties, drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde? Uh, pas. Bij de politie is dat. Dat is het antwoord op die laatste. Um, elf had je er in deel 1. En er zijn er nu, hoeveel goed denk je? Uh, tien. Elf? Elf. Ja. Dus dan kom je op 77. Ja. Oké. Okay. <laughs> Vind je het wat of niet? Ja, dat is wel aardig. Of, uh, wat had je vorige keer? 66. Oh Nou, kijk aan. Dan mag je niet klagen. Uh, 77. Of het genoeg is voor de weekwinst, dat gaan we afwachten. Natuurlijk komen er nog vier kandidaten voorbij. Dus je krijgt van ons uh, eerst mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, daar kan je... ze uh, is een rode ook nog, dus daar kan je... Uh, kan je lom mee op? Die als je dan op. kan, je meenemen naar Rusland. Als je daar kijkt, oh, ja. uh, dat zullen ze prima vinden. Daar uh, en uh, we gaan afwachten of dit de hoogste score blijft. Is dat zo, dan uh, hebben we aan het eind van de week ook nog 300 euro in een envelop voor je klaar liggen. Zou mooi zijn. Oké. Okay. Goede reis terug naar Drachten. Ja, bedankt. Mee met de boeren was dat. Um, ik ga eens even kijken op de gastenlijst wie we verder nog ontvangen hier. Oh, dat is natuurlijk John Hilhorst. Uh, hij is 27 jaar en jonge boer. Dus um, uh, ja, hoe is het eigenlijk met de jonge boeren? Hoe is dat om in 2012 melkveehouder te zijn? En ook nog je eigen boerderij. Ook natuurlijk allemaal een beetje naar aanleiding van het succes van Boer Zoekt Vrouw. Uh, we gaan ook nog eens even bellen met boer Martin, die daarin zat. Um, of hij zich zorgen maakt over de opvolging. Hij is nu ergens in de 40. maar uiteindelijk zal hij toch ook een stapje opzij moeten doen. In ieder geval heeft hij genoeg kinderen die hem zouden kunnen opvolgen. Maar willen die kinderen van hem dat ook? Uh, dat dus zometeen in de werklunch doen we na het NOS Journaal.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 Partner voor Ondernemend Nederland. Gratis naar de Nederlandse Carrière-dagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl Macro. Drie megadozen pampers plus één megadoos gratis. Slechts 6,75 per pak. In het centrum van Hebron, een stad met 120.000 Palestijnen... hebben zich 800 Joodse kolonisten gevestigd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 Dit is Radio 1.